10 uur. Het los journaal door Altmegens. Mark Dutroux handelt vanuit de gevangenis al jaren op de beurs. Hij zou wel eens de rijkste gedetineerde in de gevangenis van Nijvel kunnen zijn... schrijft de Belgische krant het laatste nieuws. Omdat Dutroux in zijn cel geen beschikking heeft over internet... heeft hij een abonnement op verschillende kranten en tijdschriften. Zo blijft hij op de hoogte van de beurskoersen. En geeft zijn zoon telefonische opdrachten voor aan- en verkopen van aandelen. De winst die hij maakt laat hij op de rekening van zijn zoon storten. Die truc heeft zijn vrouw Michelle Martin ook toegepast, zegt correspondent Joris van Poppel. Eigenlijk moeten ze nog een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Dus ja, wat Dutroux ook doet met zijn geld, dat is meteen een groot issue. Michelle Martin bijvoorbeeld bleek haar hoofd 40.000 euro nog te hebben. Heeft ze snel doorgespeeld aan haar kinderen om dat geld kwijt te zijn, zodat het niet aan de schadevergoeding hoeft voor de slachtoffers. Het zou kunnen zijn dat Dutroux zoiets zelf ook probeert nu door met dat geld te gaan speculeren. Maar de slachtoffers zeggen natuurlijk dat geld is van ons, hij moet ons nog betalen. Tot nu toe hebben de nabestaanden van de slachtoffers van Dutroux nog niets gekregen. Vanaf vandaag is er op werkdagen weer een treinverbinding tussen Den Haag en Brussel. Een Intercity vervangt de hoge snelheidstrein Vira... die vorige maand wegens aanhoudende problemen buiten gebruik werd gesteld. De Intercity rijdt voorlopig twee keer per dag, later wordt dat acht keer... Het is de bedoeling dat de Intercity blijft rijden... tot de Vira-treinen weer veilig en betrouwbaar zijn. Leden van een vakbond gaan meer krijgen dan hun collega's. Vakbondsleden krijgen een extra vrije dag voor studie... of voor duizend euro scholing bij een reorganisatie. Dat staat in afspraken tussen vakbond De Unie, de FNV en twee bedrijven. Voorzitter Kastelein van De Unie zegt dat dit een manier kan zijn... om het voor jonge werknemers aantrekkelijk te maken lid te worden van een bond... Daarnaast vraagt de huidige arbeidsmarkt om aanpassingen, zegt Kastelein. Werknemers worden veel meer gevraagd om in zichzelf te investeren. En omdat je dus ziet dat er geen langdurige contracten meer zijn... en dat mensen hun hele carrière bij dezelfde baas werken... moet er natuurlijk wel iemand zijn die gedurende jouw loopbaan jou bijstaat... en dat je zelf ontwikkelen. En uh, ik denk dat de vakbeweging van de toekomst uh, dat uh, heel goed kan oppakken. De Unie is met meer bedrijven in gesprek... om te regelen dat vakbondsleden een voorkeursbehandeling krijgen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 Dan het weer nog in het zuidenwesten en in de provincie Utrecht schijnt de zon op andere plaatsen overheerst. Bewolking blijft droog vandaag en het wordt zo'n 5 graden. De Citroën C3 met nieuwe PureTech motor. Maar liefst 25% zuiniger, waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al wel? Een liter voor 23 kilometer? Oh, C'est fou.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Zonder Lennie Koer, goedemorgen. De NS wil één tarief op het spoor voor alle vervoerders. Nieuwe uitvinding, de haaien-tandtals gaatjesvuller. Na het tentenkamp in amsterdam osdorp hebben de vluchtelingen het nu al koud in de kerk. Ja, er is een goede verwarming, alleen die, die valt steeds ze uit... omdat iedereen te ver elektrische kachels heeft... En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Alle vervoerders op het spoor, dames en heren... moeten één tarief gaan rekenen voor het reizen met de trein. Daarvoor pleit de NS, de spoorwegen dus. Vervoerder Veolia heeft er weinig vertrouwen in... en noemt het plan lastig haalbaar. En Arriva? Hoort u nu woordvoerder Roos Zevenboom. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u? Nou, de uitspraak van NS is uh, op zijn zacht gezegd wel erg opmerkelijk. Maar bent u het ermee eens? Nou, nee, wij zijn het uh, daar niet mee eens. En het zou ook heel erg nadelig uitpakken voor ons en voor de reiziger. Want eigenlijk om, om drie redenen, als ik die mag noemen. Eén, um, um, nou ja, NMA-technisch gaat het niet. Hè, want je hebt het mee niet de met andere. Ja, ja, precies. Je hebt het niet met andere partijen over prijzen. Althans, wij niet. Punt. Hè, dat, is, dat is wat ik daarover wil zeggen. Twee, uh, wij willen ons echt richten op de reiziger. En uh, we willen mooie commerciële producten maken voor die reizigers in de regio. En dat dat goed gegaan is de afgelopen jaren met 40% reizigersgroei in die regio's, dat hebben we dus bewezen. En eigenlijk het belangrijkste is um, naast al deze uh, feiten dat het tarief, dat één tarief helemaal niet kan. Want NS past zich eigenlijk een houding aan die, die, die, die, die, niet, die niet klopt, want de regionale overheden die gaan over de tarieven en niet NS. Het wint u nogal op. Nou ja, het is dus, dus opmerkelijk. En uh, vooral in een dossier, een complex dossier als de over chipkaart, waar we met z'n allen heel hard aan trekken en nog veel harder aan moeten trekken met elkaar, is zo'n uitspraak wel opmerkelijk. Ja. ja, met andere woorden, u zegt het kan helemaal niet vanwege de, uh, de mededinging. Een van de concurrenten kan niet de prijs opleggen aan de andere, want daar komt dat in feite dan op neer, toch? Ja. Uh, en het zou uh, niet voordelig zijn voor u. Waarom zou het niet voordelig zijn voor Adiva eigenlijk? Kunt nou, u weer geld verdienen? Juist nou, een van de dingen waar wij ons mee onderscheiden... is dat we in die regio hele goede en mooie producten voor die reiziger maken... die voordelig voor hem zijn. Welke? Daar, zijn we met, daar zijn we mee bezig. Welke? Dat, dat heeft ons 40% reizigersgroei opgeleverd in regio's... waar nou ja, onze vorige vervoerders daar zeg maar, het niet, niet goed deden... dus daar de lijnen zouden opgegeven worden. Welke We hebben producten? reizigers te over daar. Nou ja, dat bewijst wel dat die flexibiliteit die je dus hebt... met die regionale overheden, dat we het samen met die overheden goed hebben gedaan. Ja, welke producten? Allerlei abonnementen op maat gemaakt voor de regio. Dus voor doelgroepen die we daar hebben, die kunnen kiezen uit speciale producten. Die voor hen dus voordelig zijn. En hoeveel scheelt dat ten opzichte van een NS-kaartje? Nou, die, die percentages heb ik nu niet paraat. Het ligt er ook echt aan. Um, hoe oud ben je, hoe vaak reis je uh, uh, uh, reis je vaak in de regio, maak je combinaties met landelijke producten. Nou, dat is best complex. De reiziger kan daar keuzes in maken. Die maken ze ook. Nou ja, en dat pakt voordelig uit. De Nederlandse spoorwegen wegen rekenen 2,10 euro starttarief voor de eerste 8 kilometer. En voor elke kilometer komt er dan 20 cent bij. U? Uh, wij uh, in de regio's doen dat anders. Wij zijn ook trouwens voor een proportioneel tariefsysteem. Dat is een heel ingewikkeld uh, het woord. Het staat dan nou weer? <laughs> dat je eigenlijk betaalt na de daadwerkelijk gemaakte reis, ja. na kilometer. En je betaalt het alleen maar als je die reis ook hebt gedaan. Dus in de auto, je pakt de auto. En dan weet je, God, ik moet er benzine in gooien en ik rijd nu een aantal kilometers. Ja. Dat is je basis. Dat is een eerlijke basis waar iedereen van weet, transparant en helder is, oké, okay, dit ga ik betalen. Ja. En op basis van dat uitgangspunt, wat helder en transparant is, ga je kijken hoe je doelgroepen zo goed mogelijk op maat kunt bedienen. Ja, maar één kaart voor bus, trein en metro. En dat trainen. hebben we, dat is, dat is de overchipkaart. Ja, maar dat is toch... En op basis van die overchipkaart kun je daar waar jij wil reizen, hoe vaak je wil reizen, kun je het voordeligste pakket kiezen. Maar in de praktijk blijkt dat er veel prijsverschil zit tussen een papieren kaartje en de OV-chipkaart. Ja, nou, er zijn mensen inderdaad die via zo'n uh, transparant systeem wat meer betalen, er zijn ook mensen die minder betalen. En vroeger met het zonesysteem bijvoorbeeld, als je nou heel diep in een zone woonde, dan betaalde je eigenlijk, eh, kwam je weinig grenzen tegen en betaalde je eventueel als iemand die dichtbij, zeg maar, zijn reisbestemming woonde. Ja. Met het systeem waar de Overchipkaart ook helemaal achter staat. Hè, dat ja. is de oorsprong van het systeem. Ja. Voorkom je dat? En heb je een helder uitgangspunt. Hebt u kassa gezien, het consumentenprogramma van De Vara, de televisie? Ja. Daar vertelde een reiziger dit weekend uh, dat hij heen en weer reist van Roermond naar Hengelo. Reis ja. zou ongeveer 20 euro kosten. Hij had uh, zijn OV-chipkaart opgewaardeerd met 40 euro. En uiteindelijk ging er ruim 10 euro meer af dan het zou kosten vanwege de verschillende starttarieven van de maatschappijen. Nou, dan kan je beter gewoon een, een los kaartje kopen. Nou, dat heeft, we moeten niet twee zaken door elkaar halen, denk nee, ik. Nee, nou, ik, ik haal niks door elkaar. Ik zeg alleen maar, kijk alleen maar naar de OV-chipkaart van die reiziger. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Kijk, op het moment dat je voor die overchipkaart kiest... en we moeten er met z'n allen ook nog echt aan schaven... een van de zaken die nu opgelost is, is het, is het dubbel opstaptarief. Eind maart gaat dat... Wat is dat, dat nou alweer? weer? Het dubbel opstaptarief, dat is ook een van de zaken... die wij verschillende vervoerders speelden. Dus als je uitcheckte bijvoorbeeld bij ons, bij Arriva... en je checkt in bij de NS, had je weer een nieuw starttarief. Ja, maar dat is toch taar. als reiziger om er gek van te worden? Je wilt Vrechelijk. toch gewoon... Je wilt toch ja, gewoon... Dat is ook... Dat is ook vreselijk en dat is gelukkig opgelost. Dus dat is per eind maart uh, per opgelost. Ja. Dus dat is weg. En vanaf dat moment kunnen mensen inchecken en uitchecken. Hoeven ze niet meer met dubbele opslagbrief te, te betalen. En kunnen ze ook kiezen voor dat product wat het beste bij hen past. Ja, maar als ik nou met de spoorwegen ergens naartoe rijd uh, voor uh, een bepaald, uh, bepaalde bestemming. Maar het laatste stukje moet ik met Arriva. Ja. Nou, en, ik ga, en ik doe het met de OV-chipkaart. Dan wil ik toch van tevoren precies weten waar ik aan toe ben. En niet uh, met allemaal wisselende tarieven te maken hebben. Of vergis ik ja, me? Als, als je dat vaker doet, vooral frequente reizigers weten dat ook. Dan kies je een landelijk kortingproduct. waarbij je bij alle reizigers dezelfde korting hebt. Ja. Klinkt al heel ingewikkeld. Nou ja, het is dus, dus, dus maken. Het is natuurlijk een andere manier, een ander systeem. wat we met elkaar zijn ingegaan. toen de OV-chipkaart uh, ontstond, zeg maar om het zo te zeggen. En uh, je, je checkt in. En je checkt uit. En dat is de bedoeling dat het zo goed mogelijk en zo makkelijk mogelijk gaat. Daar ja. zijn we met elkaar mee bezig. We zijn hard op weg dat er nog zaken moeten gebeuren. Dat geef ik ook toe. Dan moeten we, we moeten het nog hard aan trekken. Maar niet maar één tarief. Maar één tarief, nee. Want dan raken we die vrijheid kwijt om voor die reiziger het beste product te maken. He, dan, dan, dan, dan kunnen we niet meer op maat voor die reiziger nadenken. En nee. dat is waar wij ons in ieder geval op onderscheiden. En waar wij dus die 40% reizigersgroei mee hebben gehaald. En dat is wat we willen in Nederland. Ja. Die mensen willen we het openbaar vervoer in hebben. Ja, dan zou ik zeggen: los dan snel de problemen op. Nou, daar zijn we hard mee bezig. En dat ben ik ook helemaal eens. En we zullen nog een aantal zaken echt moeten aanscherpen. Maar één tarief, dat is voor ons echt niet het uitgangspunt. Een, een eenduidig systeem wel. Goed. Roos Zevenboom, woordvoerder van Arriva. Ik dank u zeer. Graag gedaan.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 Sinds 100 vluchtelingen begin december het tentenkamp in Amsterdam-Osdorp... hebben verruild voor de vluchtkerk, hebben ze een dak boven het hoofd... maar veel meer ook niet. Sander Bartling ging er kijken. Lukt het met de stroom? Ja. Ik denk dat er in de keuken stroom is en in de rest van het gebouw niet. En hoe komt het dan vanwege die heaters? Nou ja, daardoor is het allemaal begonnen. Daardoor is veel stroom gebruikt en daar zijn er een aantal verbindingen verbrand. En nu is toch het, het probleem dat deze aardlekschakelaar uh, niet goed is. En dat kan ik denk ik uh, wel fixen. Oké, okay, maar dan dus kun je die heaters niet meer gebruiken of wel? Want dan zal die er stroom uit blijven vallen. De uh, die moeten gewoon weg. Die moeten allemaal eruit. Maar is er een alternatief? Ja, er is een goede verwarming. Alleen die, die valt steeds uit omdat iedereen te veel elektrische kachels heeft. Waar gebeurt dat vaak? Ja, dat is valt dagelijks de elektriciteit een paar keer uit in de vluchtkerk. Het is er koud, vochtig en ziekmakend. Iedereen die je ziet is omwikkeld met kleding of dekens. Zelf noemen ze het. Goede tijden slechte tijden. Wat is je naam? Mohamed Mahmoud Hassan. En hoe lang ben je al in Nederland? Twaalf jaar. Twaalf jaar? Ja. En wat heb je in die twaalf jaar gedaan? Uh, ik heb uh, Nederland taal geleerd. Ik heb ECT opleiding gedaan. Ja, maar ik heb geen uh, verblijfsvergunning. Ik kan niet werken. Ik kan niet, um, geen huis hebben. Ik kan niet... Uh, ik heb uh, geblokkeerd. Zielige verhalen zijn het. En ze lijken soms onderling uitwisselbaar. Waardoor je er al snel een beetje moedeloos van wordt. Ik kom binnen illegaal. En ik heb geen familie. Ik heb me twee, drie keer en, en, uh, bij het geslapen. geslaagd. Soms, soms regen, soms koud. En ik heb in één keer bij de politiebureau gegaan, ja, alsjeblieft, kunnen jullie uh, mij helpen? De politie zei nee, ja, we, we geen open yeah. voor je. Wat een land. Als je de vluchtkerk binnenkomt, dan kom je onmiddellijk in een hele grote hal die... Uh, bezaaid is met spandoeken aan de zijkant. Uh, Africa Roots Movement, Solidarity. Wij zijn hier. Er staat een tafeltennistafel middenin. Een tafelvoetbalspel. Een paar van die half ingerichte huiskamers. Uh, stoelen, uh, divans en, uh, en salontafeltjes. Maar die staan in alle hoeken van uh, de kerk. Dus die staan er een beetje verloren bij. En die zithoeken die staan weer voor kamers... Kamer 6 zie ik hier. Hier is de Somalische Mensenkamer. Mensen slapen toch wel op uh, nationaliteit bij elkaar in uh, één kamer. Ik zou een van de mannen slaapkamers. Ook helemaal afgeladen met bedden. En tapijten gelukkig, nog wel een beetje warm hier. Ik heet uh, Jonis Osman ik, uh, ik kom uit Somalië. Ik ben 30 jaar. En ik ben hier bijna tien jaar in Nederland. Tien jaar in Nederland. Ja, ja. Ook weer zo'n verhaal. Tien jaar in Nederland, maar nog geen steek verder. Voor 80% van de mensen in de vluchtkerk is dit het probleem. Ik heb een twee keer geprobeerd om een, een, een nieuwe asielaanvraag gedaan. En ja, de tweede keer krijg ik negatief van de IND. Ik weet niet waarom. Je weet niet waarom je asielaanvraag niet wordt geaccepteerd. Ja, ik weet niet waarom. Soms zeg zegt: heb je misschien papieren bij jou? Heb je, heb, je, heb je paspoort bij jou? En is, is, uh, we hebben is geen parlement, geen, geen, geen niks. En, en, en, en. Nee. Zeggen ze ook dat je terug kan, dat het veilig is? En... Nee, volgens mij zegt hij, nee, je, je kan niet terug naar Somalië. Als je Somalisch veilig je kan niet terug. Als je Somalisch niet veilig ook, je kan niet terug. En... Maar als je duidelijk niet terug kan, als een land onveilig is verklaard door het ministerie van Buitenlandse Zaken, door de IND, dan mag je toch hier blijven? Ja. Maar je mag dan officieel hier blijven, maar je mag niet hier blijven. Ja, kan niet hier blijven, ik kan niet terug. Nee. Wat moet ik doen? Stel je voor dat dat zomaar door blijft gaan. Straks ben je oud. Illegaal tot aan je pensioen. Alleen gaan illegalen niet met pensioen. Vader, Vader, In de keuken van de vluchtelingenkerk staat een bijna pensioengerechtigde vluchteling. Ze noemen haar Mama Fatima. En ze is 64 jaar oud. Mama, ik ben Ik ben hier. Ik zocht een veilige plek, zegt ze. Maar ik heb hier meer stress dan ik in Somalië had. Ik heb suikerziekte en een hoge bloeddruk. Ik begrijp niet dat mensen in Europa op straat moeten slapen. Heeft u ook op straat geslapen? Ja, zegt mama Fatima. Maar ik wil de Nederlanders bedanken dat ze in het tentenkamp geholpen hebben met eten en warme kleren. Zonder hun hulp weet ik niet of ik het overleefd had. Nou gaat de kerk dicht uh, in maart, eind maart. Wat gaat u dan doen? Wat is uw plan? Alleen God weet wat er gaat gebeuren, zegt mama Fatima. En Yunis weet iets, maar veel laat hij niet los. Ja, op dit moment kan ik het vertellen. En die misschien er is een plan? Ja, er is een plan. Maar het is nog geheim? een beetje geheim. Bijdrage was dat van Sander Bartling. En morgen niet de vluchtelingen, maar de vrijwilligers zijn de baas in de vluchtkerk. Zij hebben op dit moment door hun contact met de diaconie en door hun contract met de eigenaar de macht in handen. dat weten ze. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via Goedemorgen Nederland.kro.nl. Straks, wie weet, stapt u straks uit de tandartsstoel met een haaie tandvulling. De eerste uurt de tumeur, hier is Hans Beum. De coalitie in onze verzorgingsmaatschappij is dus teruggekomen op het schrappen in de huishoudelijke hulp en de persoonlijke verzorging voor ouderen en hulpbehoevenden. Er komt 750 miljoen euro voor de langdurige zorg bij... We hebben het dus over het afremmen van een tendens... die al jaren richting totale versobering gaat. Het gaat over kleine zaken die te zwaar zijn... als handen, benen of hoofd niet meer goed hun werk doen. Omdat zowel mijn moeder als mijn schoonmoeder gebruik maken van thuishulp... ieder op hun eigen manier, kan ik uit betrouwbare bronnen putten. Het loopt allemaal wel efficiënt, menen deze ervaringsdeskundigen. Beide moeders wonen op zichzelf... Wat voor de BV Nederland natuurlijk goedkoper is dan wanneer ze zouden wonen in een verzorgingscentrum. Mijn moeder is 95 en heeft weliswaar langdurige zorg nodig, maar een paar bezoekjes per dag is voldoende. Heel belangrijk zijn de dagelijkse porties medicijnen, die nu goed afgepast en onder toezicht worden ingenomen. Mijn moeder maakte daar zelf een rommeltje van, hoeveelheid en tijdstippen liepen door elkaar. Wel gek want ze schaakte nog wekelijks een partijtje met de jonge buurman van 91. Men kijkt ook even in de koelkast om dingen die al ver over de datum zijn... maar volgens mijn moeder nog makkelijk onder een eitje kunnen, weg te gooien. Eenmaal in de week wordt ze geholpen met douchen. En dat vindt ze ruim voldoende, want ze gaat ook al eenmaal per week in bad bij mijn zus. Mijn zus woont dichtbij en helpt haar met van alles. Mijn schoonmoeder heeft net een nieuwe heup, dus die mag voorlopig niet bukken. Ze krijgt nu tweemaal daags hulp wat het genezingsproces versnelt. Natuurlijk staat er tijdsdruk op al die zorg. Maar mijn moeders zijn zeer tevreden met zowel de hulppersoon zelf... die vaak andere gedaantes heeft, als met de hulpactiviteiten. Trouwens ook van de hulp van de buren... die een oogje in het zeil houden, boodschappen meenemen... vuilnisbakken buiten zetten en weer terugzetten. Zo kunnen zij zelfstandig blijven leven en dat is een groot goed. Die krimpende zorg vanuit de overheid dwingt een zich om elkaar bekommerende maatschappij af. Dat is een positieve bijkomstigheid in onze overgeïndividualiseerde maatschappij. Hans Beum, morgen het ochtendtumeur van Mart Smeets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 Oh, yeah. Yeah. Shelby Lynn, why didn't you call me? Vier minuten voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Wie weet, stapt u straks een tikkeltje gehaaider uit de tandartsstoel. Na het vullen van een kies, Scheikundige Lekram Sjangoer... heeft namelijk een tandvulling ontwikkeld waar hij een tand in is verwerkt. Goedemorgen. Goedemorgen, met de lekker Goedendag, met Sven Kokkelman. Goedemorgen. Goedemorgen. Haaietand. Ja, het is een nieuwe vulling voor de tanden um, die het voordeel heeft dat het bestaat uit lichaamsvriendelijke stoffen en mineralen. En uh, wat we gedaan hebben bij de ontwikkeling is dat we de scheikundige formule van de haaietand, waar het sterkste materiaal is. Uh, ter wereld ja. um, en het vulmateriaal heel erg hard wordt. Dat wordt dus eigenlijk aan de vulling toegevoegd. Ja. Maakt het ook nog uit van wat van hij? Nee, dat maakt niet uit. De, met een heel moeilijk woord bestaat de samenstelling van de haai uit nou Dat zijn kristallen en mineralen. En die zorgt ervoor eigenlijk dat je een natuurlijke hechting krijgt tussen je vulmateriaal en je tand. Dusdanig dat je geen lekkende vullingen meer hebt. Er is op dit moment namelijk heel veel te doen omtrent lekkende vullingen. Met name van de witte vullingen, de zogenaamde composietmaterialen. En bisphenol A is een stof die veel wordt gebruikt in deze vullingen. En heel veel studies komen dus nu vrij. Die laten dus zien dat bisphenol A lekt door de vullingen in de, in de bloedbaan. En. Wat natuurlijk niet, uh, niet, niet veilig is. Nee, maar wat moet ik me dan voorstellen? Ik heb een gat in mijn kies, kom bij de tandarts. En dan heeft die tandarts ergens een, uh, uh, een haaientand tegen die die dan op maat gaat slijpen ofzo? Nee, nee, absoluut niet. Ah, uh, de tandarts, ja. De tandarts die maakt een gat. En die, die, die, die gat die gaat die gewoon vullen met ons materiaal. En in het materiaal zit dus de scheikundige formule van de haaientand. Ah, dus het zijn geen echte haaientanden? Het u zijn u geen maakt geen haaien, echte haaietanden. Het is synthetisch materiaal, wat lijkt eigenlijk op de haaietand. Maar waarom niet een echte haaientand dan? Nou, ik denk niet dat we <laughs> ons moeten gaan. Uh, we leiden om, uh, om tanden van de haaien uh, uh, te zijn te gaan malen en in, in, in ons filmmateriaal te stoppen. Nee, uh, maar nee want die haaien worden ook weer bedreigd, voor een deel. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, dus u hebt het nagemaakt. En ja. wat voor kleur heeft het eigenlijk? We hebben op dit moment een zevental kleuren ontwikkeld voor vulmaterialen. En die variëren van donker naar licht. We hebben sielmaterialen ontwikkeld, dus om diepe figuren van kleine kinderen ermee te behandelen. Dus we hebben een breed palet aan producten ontwikkeld, die eigenlijk gebruikt kan worden door de tandarts. Ja. Ja. Maar nou, hij uh, zegt het Academisch Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam. Dit is een horror story. Volgens hun is het geen alternatief voor vulling. Het werkt beperkt en werkt alleen bij kleine gaatjes, zeggen ze. Wat zegt u dan? Nou, het punt is namelijk... we zijn ongeveer tien jaar geleden gestart... met het ontwikkelen van, um, van deze nieuwe vulmateriaal. Ik ben zelf chemicus en samen met wetenschappers en tandartsen... Ja. hebben we om de tafel gezeten en de vraag gesteld... hoe kunnen we nou een vulling ontwikkelen met lichaamsvriendelijke stoffen? Ja. Het heeft heel veel moeite gekost, maar het is eindelijk gelukt. Ja. De formule is gepanenteerd en we hebben de eerste... Veel materialen, ongeveer acht jaar geleden. En zoals u weet. elk innovatief product. heeft zo zijn kinderziektes. Nou, ja. dat hebben we in het begin ook gehad. Ja. We hebben uh, het product doorontwikkeld. Afgelopen jaren hebben we het hele concept klaargemaakt. En de huidige vulling met de huidige behandelingsmethode ja. zijn goed geschikt om het, um, om het um, te gebruiken door goed. de tandarts. Zonder er lichaamsvriendelijke stof in zitten. Slotvraag, ja. heel kort antwoord alsjeblieft. Wanneer kunnen we dit in de tandartsstoel gaan gebruiken? Nou, dat kan, uh, momenteel kan dat meteen gebeuren. Ja. Uh, de patiënt, de consument, die kan vragen naar de tandarts ja. ja. om de haaitandvullingen. Ja. De vullingen kunnen, zijn te koop direct bij GCP Dental. Ja, ja, ja, ja, dat gaan we allemaal niet doen, want dat is reclame. Absoluut. En nou. bij, bij een aantal distributeurs in Nederland. Oké, okay. meneer Shankroer, uh, ik dank u zeer. Graag gedaan. We zijn door de tijd. Einde van deze uitzending. Uh, meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door naar Jeroen Wielaert, ergens in Nederland. Jeroen. In Amsterdam gaan we praten over de Arabische wereld. Betogingen, baarden, vluchtelingen, je kent het allemaal wel Sven. Arabische actualiteit. Petra Stienen gaat er colleges over geven. En wij krijgen het eerste in lijn 1. De vraag is, bestaat de Arabier? Dat allemaal na het nieuws van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De belangstelling van de media voor het traditionele fotomoment... van de koninklijke familie in leg was groot dit jaar. Door het ski-ongeluk van Prins Frieshoff vorig jaar... was er veel meer pers dan in andere jaren. Zo'n 75 fotografen zijn er geteld. Het was de laatste keer dat Beatrix als koningin aanwezig is... bij een officieel fotomoment is het 30 april af. Mark Dutroux handelt vanuit de gevangenis al jaren op de beurs, schrijft de Belgische krant het laatste nieuws. De koerswinsten die hij maakt laat hij op een rekening van zijn zoon storten. Zo voorkomt hij dat hij de nabestaanden van zijn slachtoffers een vergoeding moet uitbetalen. Leden van een vakbond gaan voor het eerst meer krijgen dan hun collega's die geen lid zijn van die bond. Vakbondsleden krijgen een extra vrije dag voor studie of voor 1000 euro scholing bij een reorganisatie. Staat in afspraken tussen vakbond de Unie, de FNV en twee bedrijven. En vanaf vandaag is er op werkdagen weer een treinverbinding tussen Den Haag en Brussel. Een intercity vervangt de hogesnelheidstrein Vira die vorige maand vanwege aanhoudende problemen buiten gebruik werd gesteld. De intercity rijdt voorlopig twee keer per dag. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanaf het Oosterdok Amsterdam, vlakbij de Nemo. Het gebied is van oudsher bekend uit boeken met een wel of niet omstreden leer. De Bijbel en de Koran. De Arabische wereld, een heel stelsel... Van heel verschillende landen waar het al meer dan 20 eeuwen niet bijzonder rustig is. Ook nu niet. En Allah blijft er akbaar. Petra Stine... Goedemorgen. Goedemorgen. Bestaat de Arabier, was de vraag, nou, op ik, zijn maxima's? Nou, als ik uh, vandaag, stel dat wij vandaag uh, in Cairo aan zouden komen... en over de brug richting Tahrirplein zouden lopen... dan denk ik dat je nou, alle kleuren en maten die je hier op de Albert Kuip ziet uh, ook zult zien. Hoofddoeken, geen hoofddoeken, vrouwen, mannen, handen in dat, met handjes uh, vasthoudend, romantisch... Uh, misschien lopen er ook wel een paar mensen helemaal bedekt, uh, waar je mm -hmm. alleen nog maar de ogen van kunt zien. En waar gaan ze naartoe? Misschien gaan ze gewoon wel winkelen. Misschien gaan ze bij familie op bezoek. Um, en dat is dan alleen maar in Egypte. Ze dus je hebt toch... ze in alle kleuren en maten. Geschankeerd beeld. Ja. Maar ze moeten toch demonstreren? Nou, de meeste mensen moeten gewoon uh, geld verdienen en om hun gezin te onderhouden. Ja, gewoon s ochtends naar je werk en s'avonds uh, eten op tafel. Alleen gaat dat op dit moment wat moeilijker, omdat het niet zo heel goed gaat in die Arabische wereld. Dat zien we natuurlijk wel. Ik ging googlen op uh, het uh, fenomeen Arabier. En wat kreeg ik? Allemaal gegevens over een paard. Ja, de mooie Arabische hengst. Volbloed. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Een Wij gaan het woord. hebben over dit geschakeerde beeld. Um, de luisteraars kunnen meepraten. De vraag is, uh, denkt u laat Aladdin maar komen of laat hem vooral daar blijven tenzij hij al zijn oliedollars meeneemt? <laughs> Ja, dat was de 60s, de Beatles uh, dit bedachten. En dat uh, ging toen vooral over de revoluties en de lentes in het Westen. En in Tsjechië en zo. Is dus wat later gekomen in de Arabische wereld. Met die Aladdin. U kunt er trouwens over meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Lekker tweeten op lijn 1. En mailen naar lijn1apenstaartje ntr.nl. Ook weer zo'n clichébeeld van mij, hè? Aladdin. Wat een bed uh, vooroordeel. Wat een verkeerd beeld roep ik daar gelijk weer mee op, Petrostine. Nou ja, het bizarre is dat uh, mensen in Egypte, maar ook in de golfstaten... Uh, het beeld van Hollywood van de Arabische wereld weer terug importeren. En als je naar de kust uh, in Egypte gaat, dan zie je dus bij al die toeristenorden... een soort van Aladdin-versie van hun eigen geschiedenis. Nou, daar wordt dan ook alweer tegen geprotesteerd, hoor. Dat het uh, veel te veel Hollywood is en veel te weinig authentieke Arabische cultuur. Oma Sharif zei je voor de uitzending: ja. is, haha, Je begint al gelijk weer te glimmen. Ja. Jou, jouw uh, icoon. Ja, dat is, was natuurlijk in de tijd een hele mooie man. Uh, Hassan Bouaza heeft onlangs een boek geschreven, Arabieren kijken. En zij en ik hebben voortdurend grapjes over de leuke oogsnoepjes op de Arabische televisie. Uh, we, zijn, we zijn bijvoorbeeld allebei grote fan van Kazem uh, Zahir dat is een Irakese zanger die de, de jury zeg maar de Marco Borsato van uh, de Arabische wereld die zit uh, in The Voice of Arabia dat heb je uh, daar ook ja natuurlijk Kazem Zahir ja, ja, ik heb, hele ja, ja. knappe man moet, ja. no moet ook nodig een keer hier komen hè? lijkt mij wel ja voor de ja. verspreiding van Precies, die cultuur ja, ja. Uh, beelden uh, het is juist in Egypte dat een groot deel van het imago wordt bepaald de, de Egyptische Film is ja. enorm. Uh, zangers noem je. Die uh, gaan over de hele Arabische wereld. Want Egyptisch-Arabisch, heb ik begrepen, ja. is zo'n beetje de leidende taal ook. Ja. Uh, de, de, de, de films uh, gaan van Marokko tot Dubai, tot Libanon en noem maar op. En uh, iedereen verstaat Egyptisch. Uh, de, het ge Egyptisch gevoel voor humor, dat bebeerde uh, dat men ook heel erg. Maar je ziet wel. Bijvoorbeeld dit weekend was er in Dubai een hele grote conferentie... over uh, Arabische jongeren en ondernemerschap. En dan zie je dat de Golfstaten uh, langzaam maar zeker... Ja, toch een leidende rol beginnen te krijgen in dat thema. Van hoe kunnen we nou die bijna 200 miljoen mensen in de Arabische wereld... zijn onder de 25 van de 350 miljoen? En hoe krijgen we die lui nou eigenlijk aan het werk? He, ze hebben gestudeerd, vaak. Dat uh, zien we niet altijd, maar vrij goed opgeleid. 55 van de mensen die afstuderen van universiteiten zijn vrouwen... Ja, 25 van de jongeren zijn werkeloos. Wat, wat, wat kun je ze bieden? Maar dat is het grote thema. Dat is vanuit de golfstaten, ja. die eigenlijk ook de oorspronkelijke basis waren van, het, uh, uh, van de diaspora. Hè? Over Noord-Afrika, verder. Ja, van, van, van de islam. Hè? Maar, ik bedoel, Egyptenaren woonden natuurlijk altijd Maar natuurlijk, Egypte, ja. met hun faraos. Ja, maar er is dus een inhaalslag gaande. Dat, dat weten we. Ja. Maar het, een onbekend aspect, dat vind ik al zo hard. Ze lachen zich ook rot daar. Het is te, zijn ze humoristisch? Ja, nou, ik was laatst in Libanon. En Libanezen die zijn uh, Dat zijn enorme snobs En ja, een van mijn favoriete grapjes is toch van... Uh, het klinkt een beetje morbide. Van hoe maakt een Libanees een einde aan zijn leven? Dan springt hij van zijn eigen ego naar beneden. Nou, als ik dat een tarabisch vertel... dan begint iedereen heel hard te lachen. Oh, maar bestaan er ook uh, moppen in Egypte? Nou, die heb ik niet Sorry. gehoord, maar ik ga de er de volgende keer er, naar op zoek. Is er, er, er zo, nog zoals dat wij, wij dat hebben, Nederlanders en Vlamingen? Nederlanders vinden Vlamingen dom. En Vlamingen moeten zich daar ook weer verschrikkelijk om van maken. Maar is dat, bestaat dat soort verschil ook in, in de Arabische uh, schakering? Ja, het, het grappige is dat eigenlijk in elk land die Noord-Zuid... Uh, Grapper, grapperij ook bestaat. Dus in Egypte maakt men heel veel uh, grappen over de mensen uit het zuiden... zoals wij over Limburgers grappen maken. En dat heb je in Syrië, je dat ook. Frederik Lieps van de College Club... die de um, colleges van Petra Stine heeft geëntameerd is begonnen. Waarom is het nodig dat er een college komt over de Arabische wereld? Nou, ik denk eigenlijk... Waardoor... Snappen we het niet in Nederland... Nou goed, waar Petra eigenlijk over gaat praten is eigenlijk het andere Arabische geluid. Dus verhalen die ons niet zozeer via het nieuws bereiken. Dus ik wil niet zeggen dat we het niet snappen, maar we gaan eigenlijk verhalen horen die wij nog niet weten. En, en noem er eens een paar dan, waar je erg zelf benieuwd naar bent. Nou bijvoorbeeld het tweede college, waar is, is de Steve Jobs in de Arabische wereld? Waar is die? Dus het college heet daar ook Jobs, Jobs, Jobs. En nou, ik ben reuze benieuwd hoe Petra dat gaat vertellen. Een belangrijke, innovatieve, industriële ondernemer eigenlijk. Ja, dus de, de jongeren die eigenlijk het heft in eigen hand nemen... om, uh, als ze geen mogelijkheden krijgen via de regering... om dan eigenlijk zelf een onderneming te starten... Uh, het gaat Petra vertellen. Maar Lies en Welmoed, die zijn stagiaires, die zitten hier ook. Uh, pak even een microfoon erbij. Um, wat is jullie interesse in die Arabische wereld? Waarom werken jullie hier aan mee? Welmoed eerst. Um, specifiek de colleges... Nou gewoon, wat, is, wat is je interesse in Arabie, In het Arabische geheel? Oh, Onze interesse is in het, in, nou, het hele Midden-Oosten, zou ik eerder zeggen. Ja. Um, dus denk ik bij ons allebei al heel lang, sinds de middelbare school al een beetje begonnen. Hè? Al geweest daar? Ja, ja veel geweest. Waar? Um, nou persoonlijk, ik ben in uh, Egypte, Marokko, uh, Israël, Libanon, Syrië, Iran. Uh, nou Het ja, is dus best wel wat landig geweest, ja, maar niet zo. een ook. pioniertje. Ja, ja, en nou ja, de interesse blijft altijd en daar willen wij ook uh, verder in. En ja, hoe, wat vind ik... je, hoe vind je ze, de Arabieren? Oh, ik, vind, ja, ik, ik, ik, ik voel me er wel thuis, anders dan zou ik het denk ik ook niet uh, zo interessant vinden. Nou, Kun je het ook, ook wisselen? Kun je, spreek je enigszins Arabisch? Ja, een beetje. Ja. En Marlies, wat vind jij van, ervan? Uh, nou, ik moet toegeven dat in eerste instantie ook het exotische... dat dat was wat me aantrok. Het oma-Sharif-achtige. Uh, ja, misschien ja, toch wel, oma. om daar ja. ook ja. Lek, Lekkere kerels. Um, het is een onbekende wereld en veel mensen hebben daar um, misschien ook verkeerde ideeën over. En wat ik dan juist interessant vind, is om uh, het ware Arabische geluid... het ware geluid uit het Midden-Oosten uh, ook te kunnen representeren hier. Wat is dat, Petra, het ware geluid? Nou ja, Het ware geluid is eigenlijk een kakofonie van geluiden. En wat ik heel interessant vind... Wat, uh, niet noodzakelijk Fred, alleen een islamgeluid, dat nee, hele dringende... Nee, nee, nee, nee. Ik was, je ziet bijvoorbeeld uh, vrouwen in de Arabische wereld. Er uh, is natuurlijk heel veel mis. Uh, dat, dat staat buiten kijf. Dat, dat, dat zie je ook. Het is rafleks. niet alleen maar lachen gedaan. Nee, hoor. absoluut niet. Pas op, hè? Absoluut niet. En de, de Arabische... De, de, de Verenigde Natie, de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Natie... heeft al een jaar, brengen ze rapporten uit. En dan zeggen ze ook dat het gebrek aan vrijheid, het gebrek aan kennis... en de gebrekkige toegang van vrouwen... Gebrekkige mensenrechten, democratie Precies. en verdraagzaamheid. Mailtje van Jan ja. Bakker. Die is al Precies. streng, hoor. Pas ja, op. die is heel streng. Als Jan, als Jan mailt, dan weet je het wel. Maar als je nu maar ziet, hij heeft wel gelijk. Tuurlijk, tuurlijk. En het andere geluid is dat vrouwen... 50 van de bevolking ook enorme koopkracht hebben en heel veel beslissingen nemen in het huishouden. Dus voor bijvoorbeeld reclame maken zijn, dat zijn dan grote dan niet bedrijven... Vooral, zijn dat niet vooral de rijkere vrouwen? Want dat, er is een enorme inkomenskloof. Uh, ja, tuurlijk. Er is tuurlijk, een, een tuurlijk. elite met heel veel geld. Ja. En wie, zijn dat dan die, die arme vrouwen dan? Hebben die nou, dezelfde het, het, economische slagkracht? Een van de mensen waar ik in die college-reeks... het andere Arabische Geluid over ga praten... is een vriendin van mij die uh, bij een groot reclamebureau werkt. En kijk, natuurlijk zijn de rijkste mensen heel interessant... om reclame voor te maken. Maar de grote bulk... Vrouwen in de Arabische wereld gebruiken ook maandverband. Ja. Nou, hoe krijg je dat aan de vrouw gebracht? Uh, hoe maak je daar reclames voor? En welke taboes kom je dan tegen? Wat kan bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië niet? Wat weer in Libanon wel kan? En gebruiken de en, mannen condooms? Dat, nou, zeker. Ja, dat moet natuurlijk een beetje meer nog. Hè, want de bevolkingstoename uh, is misschien een beetje te groot daar. Ik heb hier een eindredacteur in de bus zitten. Nou, Die is in Egypte geweest. Nou, die heeft last gehad met kerels. Echt waar? Ik zit even te kijken. Ik dacht even dat er een kerel last had gehad van de kerels. Als ja. ze daar niet met een minirok moeten rondlopen. Goed, dat is een ander verhaal. Nee, dat is natuurlijk een enorm groot probleem op dit moment. Het geseksualiseerde geweld tegen vrouwen in Egypte. En dat vind ik ook dat bijvoorbeeld iemand als Timmermans... tegen Moor, de president van Egypte zou moeten zeggen. Het is niet inmengen in interne gelegenheden als we ons daar uh, druk over maken. Maar wie gaat er nog op vakantie in Egypte als je ziet wat daar gebeurt met vrouwen? Dus Morsi, president Morsi kan wel zeggen van uh, wij willen meer toeristen. Maar dan moet hij wel zorgen dat het veilig wordt op straat. Dat is interessant. Twee dingen. Timmermans en toerisme. Eerst dat toerisme. Mm. Toen de lente uitbrak, de Arabische lente, gingen er geen toeristen meer. Of er gingen mensen juist wel, omdat het niet zo massaal ineens meer was. En in Sharm el-Sheikh en heel ver van het Tahrirplein vandaan zalig rustig was. Hoe ja, is dat het, nu? Het, het, is dat massa, het, nou, er komen nog steeds heel veel toeristen. Ik geloof dat de, de cijfers dat het iets van 20 minder is geworden. Maar er komen nog meer dan 10 miljoen toeristen in Egypte. Ik kijk even naar mijn stagiaires, toch? Jullie hebben het uitgezocht voor me. Kijk, heel fijn. Ja, dat klopt. <laughs> ze knikken. Klopt. Ja, ze knikken. Nou, ik, ik, ik zie zelf een kans voor een heel ander soort toerisme. Maar dat betekent hè, gewoon echt het hogere segment. Mensen die meer kunnen betalen. Maar dat betekent ook dat mensen uh, ja, niet meer voor 250 euro... acht dagen all-inclusive ergens in een heel chique hotel kunnen gaan zitten. Want dan weet je ook, als je dat soort reizen boekt... En dat is wel altijd lastig in Nederland als je dat soort dingen zegt. Maar dan weet je ook dat het meisje achter de receptie of de dame die jouw kamer schoonmaakt, die verdient daar natuurlijk helemaal niks aan. Dus dat massatoerisme is voor de toerist, voor de Egyptenaar nooit heel erg. Um nou, die hebben er niet heel veel aan verdiend. al de grote bedrijven. Het drijft deel deels op uitbuiting van dat soort absoluut, personeel. Absoluut, absoluut. Maar ja. dan Timmermans, hè? de man die als buitenlands, minister van Buitenlandse Zaken... toch een andere koers vaart dan uh, Maxime Verhagen. Maakt toch ook onderdeel uit van dat Europa... dat onlangs nog heel veel miljarden naar Cairo heeft gesluist. Is dat goed? Nou, ik denk dat we... Op een hele andere manier uh, relaties moeten we gaan onderhouden met Egypte. Niet meer van wij gaan jullie wel even vertellen hoe het zit. Of wij betalen en uh, gaan dan ook bepalen. Het is een enorme markt, bijna 90 miljoen en mensen. En wat heeft Nederland voor een rol daarin? Ja, Nederland is daar heel groot in watermanagement. Dat uh, kunnen wij goed. Nederland heeft ook heel veel expertise als het gaat over hoger onderwijs en hoger beroepsonderwijs. En daar, de Maastricht School of Management bijvoorbeeld... heeft hele goede banden met de Arabische wereld. En dan kijk ik toch weer even naar Frederik. Uh, als het gaat over leren... Frederik liep van uh, de college club, ja. De, nou ja, het belang van onderwijs. Daar weet jij alles van. Ook voor young professionals. Uh, wat, wat is daar voor, voor voordeel in te halen? Onderwijs. Een college club van Peter, Peter Stienem. Voor young professionals, bedoel ja, ja, ook. Want de of... jeugd, dat is natuurlijk de toekomst. Gelet op het enorme potentieel wat Peter ja. net al aangaf... Ja, ik denk dus uh, het idee waarom ik het ook heb opgezet, uh, dat is niet alleen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar wij hebben ook absolute ambitie om toch beter te kunnen functioneren in het zakelijk verkeer. Dus je wil met je cliënten adviezen geven die toch gestoeld zijn op meer kennis dan jouw vakgebied. Uh, je hebt ruimere inzichten en uh, betere analyses ontwikkel je toch door uh, naar die colleges te komen. En de colleges van Petra gaan daar natuurlijk ook weer aan bijdragen. Dat klinkt heel open en westers, maar er blijft ook een enorm probleem. Met dat enorme vooroordeel hier, tegen ja, de uh, Aladdins met de baarden. Namelijk de islam. Ja, maar een goed begrip. En dat is niet goedkeuren van, hè, als je iets begrijpt. Maar mensen die... Kijk, we hadden het net over Timmermans. Timmermans zet heel duidelijk in op economische diplomatie. Ook in de golfregio. Maar je kunt niet alleen maar in de Arabische wereld naar mensen toe gaan... en zeggen, ik zie jou als een potentiële... Uh, nou zakenpartner en helemaal geen idee hebben wie die man is of wie die vrouw is. Dus door kennis te hebben van de Arabische regio en alle aspecten daarvan... en weten hoe mensen zichzelf zien en hoe islam een morele kompas voor hun leven is... dan ga je een heel andere manier ga je dat gesprek in. Je Niet vorst... een, een kompas noem je, maar dat is iets anders dan een zwaard. Absoluut. Ja, als je naar binnen komt en uh, ja, de, vanuit van zeg maar een... Mensen mogen, natuurlijk mogen ze oordelen hebben. En ik heb ook oordelen over het misbruik van religie om mensen te onderdrukken. Dat keur ik ten zeerste af. Maar als je met iemand in gesprek gaat omdat je met hem wil gaan zaken doen... en dan hele rare dingen over zijn vrouw zegt die toevallig binnenkomt en een hoofddoek op heeft... dat is gewoon niet handig. Is het ook goed dat je die taal spreekt? Want er is ja. een, bijvoorbeeld een enorme handicap geweest... tijdens de oorlogen van de afgelopen tien jaar. De Amerikaanse inlichtingendiensten af en toe geen sjoe hadden van wat ze allemaal opnamen daar in een, uh, met een geheim microfoontje. Ja, en, en taal... En hebben we het over oorlog voeren, maar nu gaat het over handelsverkeer. Ja, en het gaat ook over de subtiliteit van de talen. Lees een keer een boek uh, dat over de Arabische wereld gaat. En je kunt ook arabisch literatuur in het Engels lezen. Het gaat vooral, denk ik, als je... een um, als je daar wil zaken doen, dat je laat zien dat je nieuwsgierig bent... naar wie jouw partner, wie jouw gesprekspartner is. En een paar woordjes Arabisch, dat helpt al. En ja, ik heb toevallig Arabisch gestudeerd, dus voor mij is het heel alsof ik Engels spreek. En ik merk wel altijd dat mensen dat enorm waarderen. Draai het om! Als hier Chinezen naartoe komen om hier zaken te komen doen. En die blijken goed Nederlands te leren of te kennen. En die weten wie Annem G Schmid is, dan <laughs> ja, dan heb je toch meteen een heel ander soort gesprek. Ja, is het Arabisch van Timmermans op pijl? Nou, dat is een goed bewaard geheim. Maar een van de talen die hij niet spreekt... naast de acht die hij wel spreekt, is Arabisch. En dat moet je niet tegen hem zeggen, want Dat vindt hij heel vervelend. Maar goed, het Italiaans is hij heel goed. Precies. Maar daar komt hij niet ver mee in Cairo. Maar is, is, is zijn lijn, die diplomatie, is die goed? Ik vind dat hij te veel nadruk legt... dan deed zijn voorganger ook uh, Rosenthal... te veel op economische diplomatie. Je kunt niet met landen in contact zijn met mensen in landen... als je mensen alleen maar als een soort van... Ja, Potentiële zakenpartner als je zo'n land alleen maar als windgewest ziet. Maar wat moet bedoel, hij dan, dan is, wel doen? Nou, je moet het breder doen. En ja, je ziet gewoon dat er weinig. Uh, ze moeten 100 miljoen bezuinigen bij buitenlandse zaken. Dus er is te weinig ruimte voor uh, andere zaken dan economie. Ja, en er ligt nog een hoofdpijn dossier, namelijk in Damascus. Ja, dat is niet alleen maar hoofdpijn. Dat is echt buikpijn, hartpijn, overal pijn. En dat pijn. is een afschreeuwende ellende. Wat ja. zijn de, de jongste berichten die je er vandaan krijgt? Want er is natuurlijk een enorme <laughs> hongerwinter. Gaande of zo'n ja. beetje... Maar als, achterdiddellig... ik, ik wil het wel heel graag betrekken op de, de rol van studenten... en de toekomst van Syrië. Um, want we zien inderdaad heel veel ellende. Maar het andere Arabische geluid is het geluid van jonge Syriërs... die nu in Cairo, in Libanon vluchtelingen, eh, vluchtelingen zijn... die hun opleiding hebben moeten afbreken. En weet je hoeveel mensen dat tot nu toe nog maar in Europa... een vluchtelingenstatus hebben gekregen? 1700. Uh, werk voor Timmermans, neem ik aan. Nou ja, we hoeven niet meteen iedereen hier toe te laten... en uh, in een asielzoekerscentrum te zetten. Nou ja, dat even voor de luisteraars uh, die denken van... oh, die willen we er ook niet allemaal bij hebben. Nee, die willen, maar Kenzoek, geef mogelijkheden... Terpse. ik geloof dat we in Nederland... nou maar een paar, nou, misschien tien, twintig... beurzen aan Syriërs hebben verstrekt. Er moet, er moet veel meer kansen zijn voor Syriërs... om in Europa aan Europese universiteiten... hogescholen te komen studeren. En als straks dat land weer wordt opgebouwd dat er dan ook nieuwe leiders zijn. Ja, want ze zijn keihard nodig straks. Absoluut. Ze moeten niet ja. wegblijven, ja. ze moeten weer terug. En daar zie ik een hele mooie band tussen Europa en de, en de Arabische wereld. We, hebben, we delen dat mooie Middellandse zeegebied. Uh, dat, ja, je, kunt het zien, hè? je kunt de Arabische wereld zien als een achtertuin... waar je je vuilniszakken en je oud meubilair neerzet... of als een soort van balkon op de rest van de wereld. Naar Afrika, naar Azië. Uh, meer dan 200 miljoen jongeren die uh, potentieel... Nou, arbeidskrachten zijn, afzetmarkt, uh, interessante mensen om te ontmoeten. U mag er nog ook mee over meepraten op 0800 1121. En ik heb een mailtje oh, mm. van Maartje. Beste Jeroen, jouw eindregisseur heeft duidelijk geen beste ervaring met mannen in Egypte. Raad Petra, Stine, het aan om als vrouw alleen op vakantie te gaan naar Egypte? Het kan. Het kan absoluut. Ja, de dames hier, uh, mijn stagiaires, die zijn er onlangs ook nog geweest in de Arabische Alleen ben... wel moet. Ja, ik ben er ook wel veel alleen geweest. Mm -hmm. En het, het is wel waar, het is natuurlijk anders dan als je hier in Europa in je rokje over straat loopt. Maar ik denk ook dat... Um... Maar jij gaat in een burka daar gewoon. Nee, ik ga helemaal niet in een burka, maar ik pas me wel enigszins aan. Ik ga niet in mijn hotpants over straat nee. huppelen, maar het, het is onzin dat het niet kan. En ik vind dat ook wel een heel erg misverstand dat het wat hier in uh... Ja, nou ja, onder veel Nederlanders heerst. Dat is dus een ontspannender verhaal dan het beeld, Peter Steen. Ja, kijk, op dit moment in Egypte, als je naar het Agierplein gaat... in het centrum van de stad, tijdens de vrijdagdemonstraties... dan loop je echt een risico. En als je over straat daar loopt... daar is ook het vergrootglas opgezet. Precies. He, ik ben zelf uh, drie nou, maanden geleden in Egypte geweest. Ik loop daar altijd over straat. Um, ja, precies wat uh, Welmoed zegt. Uh, nou ja, het was winter, dus ik was dik ingepakt met grote sjaals. Het was hartstikke koud. Het is, uh, als je bereid bent om je aan te passen en op te letten... Ik, New York, uh, Rio de Janeiro, grote wereldsteden, um, uh, Shanghai... wat doe je als je daar naartoe gaat in je eentje? Dan pas je ook op. En dat moet je in de Cairo ook doen. En als je dat doet, dan zul je ongelooflijk veel warmte... en interesse vinden, ondervinden van Egyptenaren... die ontzettend blij zijn met elke toerist die er komt. Ja, ja, ja. Maar nu even de omgekeerde beweging. Um, wij hebben hier in Nederland uh, leren genieten van uh, de boeken van Abdelkader Benali... van Kader Abdola, van Havid Bwatsa. Uh, ik denk... Um, noem hem al, Abdelkader. Um, wat is er nog meer dan alleen literatuur? Want nu heb ik het over... over Mensen die geëmigreerd zijn, nou ja, die hier geïntegreerd ja. zijn. Maar wat heeft uh, de Arabische wereld Nederland te bieden? Behalve olie. Nou, ik denk dat de creativiteit en de creatieve energie van jongeren... De, die, Weer de jongeren. De, de jongeren, dat is echt iets, het ondernemerschap... Ik uh, wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond toen ik in Cairo was... is dat er uh, steeds meer jongeren hun eigen bedrijfjes oprichten. Dus besef precies wat Federique van de College Club net zei... Ja, van de overheid en grote bedrijven heb je niks te verwachten. Dus binnenkort uh, komt er een, uh, een jonge ondernemer... die een club heeft opgericht in Cairo, The District. Dat is een soort van seats to meet, maar dan in Egypte die echt een broedplaats voor jonge ondernemers heeft uh, opgericht. Die komt binnenkort op TEDx Roermond uh, praten... over jong ondernemerschap in Egypte. En ik denk eigenlijk, en dan kijk ik ook weer naar uh, onze jongeren hier aan tafel... dat wij in Nederland, ja, als je kijkt naar de jeugdwerkloosheid en uh, de problemen die jongeren vinden, ondervinden na hun afstuderen... om hun baan te vinden, dat we misschien daar wel wat van kunnen leren. Van ja, die maar energie. ik moet ook ineens ook denken aan Eindhoven. Ik liefde dat vorige week rond in die oude philips ja. dat is afgelopen weekend hier gevierd ja. met het wonder van Eindhoven in uh, Amsterdam. Daar zag je dus spontane, enorme creativiteit van mensen... die juist in die dooie stad die het geworden was, mm -hmm. dat een enorme Philips-complex... Uh, philips in die, om uit die crisis iets te peuren. Ja. Dus zie je dus het, hetzelfde verschijnsel in Egypte... en Kijk, ja, mogelijk uh, straks ook in Syrië, in Damascus. Ja, ja, en in Egypte hebben ze geen 50-plus partij die zegt... <laughs> wij willen alle goede dingen die wij hebben opgebouwd... na de oorlog willen we voor onszelf blauw mm. houden. Daar heb je gewoon heel heel veel jongeren die aan de slag moeten. En dat, dat en hebben wij dus hier ook aan, nodig. En die dus aan de slag gaan. Die absoluut aan de slag gaan. Nou, groot, Wat ik wel een mooi voorbeeld vind is... Uh, een boodschappenservice, ik zou willen dat we dat in Nederland ook hadden. Dat, in, dat in, door een jongen in Alexandrië is gestart. Met drie uh, scooters, motors. En die heeft dat in twee, drie jaar tijd heeft dat, uh, uitgebouwd. En je kunt dus alles. Hè? Als je een schilderijtje wil laten ophangen. of je telefoonrekening wil laten betalen. Dat moet in uh, Egypte moet dat, uh, persoonlijk. Of uh, gewoon boodschappen op laten halen. of je theatertickets. Noem maar op. De boodschappenservice, hij heeft nu inmiddels 200 mensen in dienst. In Alexandrië en in Cairo. En dat ja, elke persoon die geld verdient. kan daarmee zijn gezin onderhouden. of heeft misschien wel de kans om te gaan trouwen. Boodschappenservice kan groot worden. kennen we in Nederland. met heel veel concurrentie overigens. Er ja. is een L aan de telefoon. Tunesië, uit Tunesië. Zeg je naam, spreek Goeie. je naam goed uit? Ja hoor. Ik spreek je goed uit. Ja, je spreekt met L. Hi, Hi L. Uh, het, het klopt inderdaad. Ik kom uit Tunesië. maar ik woon al uh, vanaf een vijfde in Nederland. Uh, ik kom regelmatig in Tunesië. En wat ik eigenlijk heel erg weinig zie is uh, dat er gesproken wordt over Arabieren... dat ze in principe ook uh, uh, zelf in staat zijn om hun toekomst te, te bepalen. Uh, dat wil zeggen, uh, ik bedoel, uh, de economische situatie is er natuurlijk niet naar. Dat heeft heel veel tijd nodig. Maar wat ik heel erg merk in Tunesië is dat uh, mensen zich niet laten beïnvloeden... door ja, de enorme islamisering op dit moment van de uh, Arabische wereld. Want die is zeker aan de gang. Uh, maar uh, zichzelf in feite vinden in die nieuwe situatie. En dat betekent uh, dat ze heel erg uh, veel weerstand kunnen opleveren tegen bepaalde negatieve uh, invloeden. En zelf altijd het beste ervan proberen te maken. In weerstand uh, maakt creatief, is hier de boodschap. Ja, absolu absoluut. En uh, nou, ik denk dat een heel mooi voorbeeld is uh, dat uh, de jeugd in Tunesië op dit moment natuurlijk een hele moeilijke situatie heeft. Uh, maar wel probeert er uh, uh, op een creatieve manier mee om te gaan. Dus je dus ziet heel veel uh, uh, jongeren met elkaar toch uh, bepaalde platforms opzetten... Uh, ja, om uh, zelf te ondernemen, noem maar op. Uh, en uh, ja, ik denk dat we dat hier een beetje missen in Nederland. Uh, dat beeld van de Arabische wereld. Nou, dan maar, dus waar, even... waar... fijn dat je nog één ding mag zeggen. Heel of... snel dan. Ja, heel snel. Um, ik hoor constant uh, geluiden in Nederland over ja, maar als je in Tunesië of een Arabisch land een kerk wil opzetten, dan kan dat niet en noem maar op. Nou, ik, kom, uh, ik ben veel in het Midden-Oosten geweest en in Kuwait uh, staat er praktisch een, een praktische kathedraal op een van de mooiste plekken. De boodschap is, de is, het kan wel. En dat was de boodschap van Arabische Wereld in lijn 1. Dankjewel Petra, Welmoed, Marlies en Frederik. Dit was lijn 1. Aardig college, wel zo losjes in de bus. Ja, mooi beginnen. Ja, Goed, er zijn nog plekken vrij, dus ja, uh, je <laughs> kunt je inschrijven. Je Goed, mag zeg. komen. 25 februari, precies.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 Als hij via een speciale techniek leert communiceren, blijkt hij zeer intelligent te zijn. Vanavond het ongelooflijke levensverhaal van Niek in Een Dansend Hart. NCRV document, 11 uur op Nederland 2. Zonnepanelen, voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl.